1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Opnieuw bemiddelingspogingen in Egypte. Toestemming Israël voor de bouw van bijna 1200 huizen in bezet gebied. Een brand- en steekpartij in gekraakte appartementencomplex Amsterdam. Het weer. Wolkenvelden trekken over het land, maar er is ook kans op zon. Lokaal komt er een bui voor. In de loop van de dag meer buien, heel misschien met onweer. Het wordt 18 tot lokaal 23 graden. De wind waait uit Zuidwest... Tot west en is matig, aan zeevrij krachtig. Morgen is de wisseling bevolkt met maar een enkele bui. En ook af en toe zon. Dinsdag meer regen en koeler. In Egypte wordt een nieuwe poging gedaan... om een oplossing te vinden voor de politieke crisis. De imam van de Al-Azhar moskee in Egypte... de hoogste soenitische autoriteit van het land... heeft alle partijen uitgenodigd voor een verzoeningsbijeenkomst. Correspondent Sanne van Hoorn. Sanne wie is deze imam? Ja, alle ver vergelijkingen gaan natuurlijk mank... maar je zou hem zeg maar de aartsbisschop van de Soenieten in, uh, in Egypte kunnen noemen. Al-Azhar is een universiteit, is een uh, geestelijke universiteit... en hij geldt wel als het uh, geestelijke geweten van de Soenieten in, uh, in Egypte. Ja, en hij wil dus nu gaan uh, bemiddelen. Ja, maakt zijn poging kans. Nee. <laughs> Want? Ja, nee, het is heel kort en krachtig. Kijk, Al-Azhar is verdeeld namelijk. Hij die uh, Sheikh al-Tayyib, die zat naast generaal Assisi... samen met de koptische paus en nog wat andere mensen... toen die Morsi aan de kant zette. En voor de moslimbroederschap is hij uh, om die reden dus gewoon onacceptabel. Uh, heel veel uh, verdeeldheid is er binnen die religieuze uh, universiteit, Al-Azhar. Want toen ik daar uh, bij de demonstratie van de moslimbroeders was... toen zag ik ook daar uh, leraren van die universiteit rondlopen... Die, vertelde ook dat ze het dus heel duidelijk niet eens zijn met hun leiding... dat zij achter de moslimbroeders staan. Dus die universiteit die is verdeeld... en die is verdeeld over de rol die ze hebben gespeeld... bij het afzetten van president Morsi. Ja, en bemiddelen uh, vanuit zo'n positie... dat zal dus buitengewoon lastig worden. Ja, nou, de ene na de andere bemiddelingspoging strand. Minister Timmermans, ja. die was een paar dagen terug ook somber... over een oplossing. Hoe moet het nu verder? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat uh, het leger en de regering die ze hebben aangesteld... wel gered willen worden uit deze situatie. Want wat is die situatie? Er is een uh, demonstratie of twee demonstraties in Cairo. Die worden eigenlijk alleen maar groter. Die loopgraven die ze maken, uh, zandzakken, stapels met stenen... die worden alleen maar hoger en... Uh, elke keer als je ze uh, weg wil krijgen, ja, dan, dan loop je het risico dat dat een bloedbad wordt. Maar ja, je kunt het ook niet vanuit het perspectief van de regering laten bestaan. Dus als zij nog gered kunnen worden door een politieke oplossing... denk ik dat ze daar wel mee akkoord willen gaan. Maar ja, hoe gaat zo'n politieke oplossing eruit zien? Al die bemiddelingspogingen van Timmermans, van de Europese Unie, van de Amerikanen... die hebben ze uh, nog niet dichter bij elkaar gebracht, die partijen. En dus wat er boven de markt hangt nu nog steeds weer is uh, een ontruiming met geweld. Het lijkt onafwendbaar. Oké, okay, dankjewel. Sander van Hoorn. We gaan even naar de Kuip. Naar Ronald van der Gier. Bij, die zit bij Feyenoord Twente. Daar is vijf minuten geleden gescoord door Feyenoord. Het is Graziano Pelle die zijn eerste doelpunt van het seizoen te pakken heeft. En Feyenoord op een 1-0 voorsprong zet tegen FC Twente. Het kwam voort allemaal uit een corner van Jordi Klaas hier vanaf de linkerkant. Pelle bewoog in het strafstopgebied. Het blok werd gezet op verdediger Bieland door Immers. Waardoor er vrijheid was voor de Italianen om snoeien en snoeihard in te koppen. Mooi goal van Feyenoord dat dus op een 1-0 voorsprong staat. Na 33 minuten in eigen stadion tegen Twente.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 Twee zusjes van 12 en 14 jaar zijn in Argentinië om het leven gekomen... toen een gondel van een reuzenrad losraakte en neerstortte. Zeven mensen raakten gewond, meldde media in Argentinië. Het reuzenrad van 25 meter hoog staat in een pretpark in Rosario. De gondel raakte los toen die helemaal bovenaan hing... en kwam terecht op de rij wachtende mensen. Volgens een lokale krant waren er vorige week al problemen met het reuzenrad. De, actie, de attractie werd gerepareerd en daarna weer in gebruik genomen. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema... De steekpartij en de brand bij een appartementencomplex in Amsterdam... hebben waarschijnlijk met elkaar te maken. Dat vermoedt de politie nadat de agenten vanochtend het pand ingingen... om mensen te waarschuwen voor de brand. Terwijl ze daarmee bezig zijn en de mensen naar buiten brengen is een van de mannen die daartussen loopt, een man met een groot mes in zijn hand. En ja, dan wordt er toch een relatie gelegd tussen het steekincident... wat kort daarvoor heeft plaatsgevonden en die man die daar dus loopt met dat mes. En hij wordt dus ook aangehouden als, uh, in verband met mogelijke betrokkenheid... bij dat steekincident. Het slachtoffer is in zijn rug gestoken en ligt in het ziekenhuis. Het appartementencomplex was een kraakpand. Dat was een groot pand, dat was inderdaad een gekraakt pand. Het is voor ons ook altijd lastig natuurlijk om dan een inschatting te maken... van hoeveel personen daarin waren op dat moment. Um, gelukkig is iedereen daar heel huid uitgekomen. Dus er zijn verder geen gewonden gevallen. Uh, en we zijn natuurlijk druk bezig om samen met de brandweer te gaan kijken... wat de oorzaak is van de brand. De bewoners van het pand kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het duurt ook altijd uh, in ieder geval zes uur voordat wij technisch onderzoek kunnen verrichten. Dus voor ons is het ook gewoon nu in plaats de link. Behalve dat die mensen natuurlijk uit dat pand moesten, is ook nog een naastgelegen hotel ontruimd. Zo'n ruim uh, zo'n honderd zo gasten moesten geëvacueerd worden. Nou waren er ongeveer vijftig toch al op het, uh, op het punt van uitchecken gekomen. Maar de andere 50, daar wordt uh, ander onderdak voor, uh, voor gezocht. In Jemen zijn vannacht vijf militairen gedood die een gasinstallatie bewaakten. Waarschijnlijk zijn ze vermoord door de leden van Al-Qaeda. De daders zouden de gasterminal in het zuiden van het land zijn binnengedrongen door een bewaker te doden. Nadat ze de slapende militairen hadden gedood, vluchtten ze met een auto. Het aantal Amerikaanse drone-aanvallen op doelen in Jemen is de afgelopen tijd toegenomen. Er zijn aanwijzingen dat de Al-Qaeda-tak in Jemen een grote aanslag wil plegen. Vorige week sloot een aantal westerse landen, waaronder Nederland, zijn ambassade. En we gaan weer even naar de Kuip, naar Roland van der Gier. Het zat er wel in dat Twente zou gaan scoren. Het zet druk op de goal van Feyenoord. En uiteindelijk is het Kaal Ebicilio die het doelpunt maakt. Actie van Twente aan de rechterkant. Bal komt via een kluts eigenlijk richting de goal van RW Mulder. Die er dan nog wel met een handje aan zit. Bal eruit via de lat. Dan gaat hij toch terug naar de achterlijn. Dan wordt hij keurig teruggelegd. Ik dacht dat het Tadic was. Die de bal met gevoel teruglegt op Ebicilio. Die staat rond het 5 meter gebied. En die kan dan eigenlijk vrij gemakkelijk binnenschieten. Ebicilio, opleiding genoten bij Feyenoord. Uiteindelijk via. Ja, Arsenal, waar hij naartoe ging, terechtgekomen in uh, uh, Enschede. Ja, hij wilde niet juichen, maar in Wenders die hij ontzettend blij zijn. 1-1, nieuwe tussenstand in de kaart. De brand op het vliegveld van Nairobi is mogelijk aangestoken. Afgelopen woensdag brak er brand uit op de luchthaven. Het vuur verspreidde zich erg snel, zegt correspondent Kort Lindijer. Er zijn aanwijzingen dat dit kwam omdat er een heel brandbare stof was... die zich over het plafond verspreidde van de immigratieafdeling naar... Uh... De aankomsthal Het gebeurde in een gebied waar twee luxe wachtkamers zijn... die volgens bronnen werden gebruikt als plaatsen waar smokkelpraktijken plaatsvonden. Smokkel in drugs en illegale immigranten. Hoge ambtenaren van de immigratiedienst en de politie uh, zouden bij die uh, smokkel betrokken zijn geweest. En in dat gedeelte van de luchthaven uh, is mogelijk die brand aangestoken om die bewijzen te vernietigen. Officieel is er nog niets bekend over de oorzaak van de brand... Tijdens de brand waren er plunderingen. Op bewakingsbeelden is te zien dat ook agenten en immigratieambtenaren meededen aan de plunderingen. Terwijl de brand om zich heen uh, greep, uh, waren zij bezig met het plunderen van ATMs, geldmachines uh, en van belastingvrije winkels. Dit alles, uh, de, de verdenkmakingen dat er sprake is van brandstichting en dus deze keiharde bewijzen over plunderingen door Keniaanse ambtenaren. Het stelt Kenia allemaal natuurlijk in een uiterst slecht daglicht uh, licht op dit moment. Zeven agenten onder wie een inspecteur zijn inmiddels verhoord. Volgens een krant in Kenia kunnen ze morgen worden voorgeleid. In Afghanistan zijn zeker 22 mensen omgekomen door aardverschuivingen... en overstromingen in een vallei ten noorden van de hoofdstad Kabul. Volgens de autoriteiten zijn tientallen huizen weggespoeld. Stortregens en hagelbuien hebben ook veel schade veroorzaakt... aan akkers, boomgaarden en irrigatiekanalen. Een uitgaanscentrum in Hardenberg is vannacht ontruimd... omdat bezoekers last hadden gekregen van benauwdheid en tranende ogen... door een nog onbekende stof. Mogelijk ging het om traangas, zegt een van de bezoekers. Ik stond er mooi last te gaan. Nou, het was een heel mooi gezellige avond. En in één keer nou, pijn aan de ogen, zere keel. Nou, iedereen liep naar buiten toe. Nou, en toen bleek het buiten dat het uh, traangasgenade was. Nou, ik heb voor de rest niets meer van meegekregen. Maar ik kreeg heel erg traanhoog toen ik buiten was... Nou ja, dat was niet erg fijn om mee te maken. Elf bezoekers zijn behandeld in een ziekenhuis... maar volgens de politie hebben ze geen ernstige verwondingen. Het veroorzaakt een beetje brandend gevoel in de ogen. En een benauwd gevoel. En zeker als je last hebt van je luchtwegen... een benauwd gevoel voor de longen. Het gas wordt ook, als het echt traangas is... dat wordt ook wel door de politie gebruikt... om bijvoorbeeld bij ordeverstoringen, en noem maar op... Nou, als het echt geënstert is, dan kan je dat spul niet gebruiken. Nadat het pand van Crazy Horse in Hardenberg was gelucht... werd het na een uur weer opengesteld. De kaartjes voor een van de concerten van Prince vanavond in Amsterdam... worden op internet voor grote bedragen verhandeld. Mensen vragen en bieden tot 400 euro voor een kaartje... voor een van de twee optredens in popzaal Paradiso. In de voorverkoop kostte een kaartje 100 euro. De twee keer 1500 tickets waren binnen enkele minuten uitverkocht. Daarna begon de handel op internet. Sport. In Rotterdam spelen Feyenoord en FC Twente tegen elkaar. Twee teams die de competitie vorige week allerminst vlekkeloos begonnen. Roland van der Geer is in de Kuip. Ja, het is nog een evenwicht hè? Het is een evenwicht qua stand. Al zou je kunnen zeggen dat Twente in deze fase bij die 1-1 stand na 41 minuten... eigenlijk wel meer recht heeft op een doelpunt dan Feyenoord. Gek genoeg na de openingstreffer van Graziano Pella uit de corner van Klaasie. Binnengekopt. Is Twente de ploeg geweest met het meeste balbezit. Is Feyenoord zich eigenlijk uh, ja, wat, wat gaan terugzakken. Hangt een beetje rond de eigen 16. En ja, is daar buitengewoon kwetsbaar. Dat bleek wel vlak voor de gelijkmaker. Toen Ebi Silio, later ook de maker van de goal. Al een keer op de lat schoot. Via de hand van uh, RB Mulder weliswaar. Maar hij kwam na een combinatie met Lucas Tanjos wel in de gelegenheid. En even daarna was het uh, weer ja, een curieuze situatie. Waar weer Mulder de hand en de lat en alles uh, bij betrokken was. Maar uiteindelijk uh, Feyenoord staat te slapen. En Twente ...veel beter reageert op de bal die terugkomt van het veld in... ...via Koppers, dus het doelpunt van uh, Ebicilio. De wedstrijd ook wat onvriendelijker geworden... ...wat meer duels, wat, uh, wat meer onvriendelijkheden naar elkaar toe. Je zou kunnen zeggen, ja het duel is echt ontbrand... ...en lijkt ook nu wel een beetje op een topwedstrijd in de Kuip... ...waar het in het begin allemaal ja, wat, wat, wat, wat, wat rustig was... ...en eigenlijk een beetje apathisch bij tijd en wijlen. Nu gebeurt er voldoende... Is Feyenoord zeker niet meer de bovenliggende partij. Hoewel het nu gevaarlijk zou kunnen worden. Via Cisse, Voorzet vanaf de linkerkant. Maar die wordt uiteindelijk afdoende verwerkt door FC Twente. Het levert Feyenoord nog wel een ingooi op aan de rechterkant. Te nemen door Jordi van Delen, Die dus speelt als rechtsachter op de plek van Jan Maat. En dat tot nu toe. met. Uh is toch een grote speler bij FC Twente als tegenstander. Prima doet Feyenoord met de voorzet vanaf de rechterkant. Pelle gaat naar de grond. Geen overtreding van Bieland, de aanvoerder. Feyenoord houdt balbezit linkerkant. De van het strafsoepgebied met Cisse, Veel hulp is er niet. Ja, nu met Bruno Martens in die. die twee spelen elkaar de bal toe. Nog drie minuten tot aan de rust. Het is 1-1 in de kaart. Bij de wereldkampioenschappen atletiek hebben Gregory Sedok en Maureen Koster zich geplaatst voor de halve finales. Sedok eindigde in zijn serie op de 110 meter horde als vierde, maar zijn tijd, 13 seconden en 50 honderdste, was ruim voldoende voor een plaatsje in de volgende ronde. Debutante Koster ging als tijdsnelste door op de 1500 meter. En bij de tienkamp kamp zakte Ilkos Nicolaas terug naar de tiende plaats. De leiding is na zeven onderdelen nog steeds in handen van de Amerikaanse wereldrecordhouder Ashton Eaton. Pelle Rietveld vindt zichzelf terug op de 23e plaats. De derde Nederlander Ingmar Vos zakte door een kwalificatie... bij de 110 meter hoorden naar de 27e plaats. Dus verkeersinformatie bij de ANWB Erwin Hart. Er staat een auto met pech op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Muiden, tussen Knopend Muidenberg en Knopend Diemen. Drie kilometer file, de linker rijstrook is dicht. En file op de A9 Amstelveen-Alkmaar... aan weerszijde van Knopend Rotterpolderplein, drie kilometer. Nog een keer de hoofdpunten. In Egypte wordt een nieuwe poging gedaan om een oplossing te vinden voor de politieke crisis. De hoogste soenitische autoriteit van het land heeft alle partijen uitgenodigd voor een verzoeningsbijeenkomst. De Israëlische regering heeft toestemming gegeven voor de bouw van bijna 1200 huizen in bezet gebied. Tweederde komt in Oost-Jeruzalem. De overige worden gebouwd op de westelijke Jordaan-oever. En de brand op de luchthaven van Nairobi is vermoedelijk aangestoken. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. Hij is hier over de terras. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Deel 2 van de perstribune van Max. de gast is de voormalig 800-meter specialist Rob Druppers. Onder meer 10 nationale titels en een zilveren medaille op de WK. Dat is een van onze succesvolste atleten op de middellange afstand. Vraag aan hem, deperstribune.nl of via Twitter, hashtag perstribune. Vliegende Kiep Jules van der Waart is bij Speaker van Feyenoord, Peter Houtman. En u hoort de laatste aflevering van Tune-Toppers... over verhalen achter bekende radio- en televisietunes. Deze week over een componist die vorig jaar overleed... maar wiens tv-tunes nog altijd springlevend zijn, zoals deze. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Zometeen de tunes van Joop Stokkermans. En we houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen bij Feyenoord Twente. Het is daar 1-1 en de pauze is ingetreden. Welkom bij Max op Radio 1. Tot 2 uur, de perstribune. Max. Rob Druppers, goedemiddag Rob. Goodmiddag. Fijn dat je er bent. WK in Moskou is aan de gang. We hoorden net in het nieuws een paar berichten erover. Hoe volg jij het? Ja, ik probeer het wel uh, zoveel mogelijk te volgen. Want uh, ja, zo'n wereldkampioenschap, uh, dat trekt toch wel uh, extra je aandacht. Ja. En zeker omdat je zelf uh, in de allereerste wereldkampioenschappen uh, succesvol bent geweest. Ja. Zeg maar, uh, oude liefde roest dus, uh, roest dus niet in jouw geval. Je blijft nee. daarmee bezig. Nee, atletiek helemaal niet. Nee. Dat, is te, dat is toch mijn sport. Ja, en waar kijk jij dan? Of aan luister je... Ja, nou voornamelijk uh, binnen mijn eigen bedrijf heb ik het de hele dag aanstaan natuurlijk. En uh, met extra aandacht naar de loopnummers, want dat, uh, dat zijn wel toch uh, de dingen die, uh, die mij het meest interesseren. Ja, uh, kun jij eens, kun jij eens uh, schetsen, hoe, hoe voelt iemand als Elko Sint-Nicolaas zich? Hij is nu bezig met die tienkamp, maar je gaat naar zo'n evenement en je, en je weet de hele wereld, kijkt naar je en er wordt een presentatie van je verwacht. Hoe voelt hij zich? Ja, ik denk dat hij zich daar niet uh, zo eens mee bezighoudt. Uh, die voorbereiding begint natuurlijk al een jaar van tevoren. Je werkt naar zo'n evenement toe. Uh, al je wedstrijden richt je daarop, Je trainingskampen. En je piek moet, uh, moet uh, bij zo'n uh, groot toernooi liggen. En als dat, uh, dat niet lukt, is dat een grote teleurstelling. Ja, zeg, en, en zo'n uh, WK trekt natuurlijk heel veel kijkers uh, in het stadion... Uh, maar zeker uh, aan, de, aan de televisiekant. Uh, is, er, is er genoeg aandacht sowieso voor, voor jouw tak van sport? De atletiek? Uh, nou ja, een aantal landen wel. In Nederland wat minder. Maar dat komt ook omdat wij gewoon als, als Nederlandse atleten te weinig presteren. Mm. En, uh, dat is een soort wisselwerking. Ik denk daarnaast dat er wel iets moet gebeuren om, uh, om de atletiek aantrekkelijker te maken. Want dat zie je ook bij deze weken atletiek. Het zijn gewoon hele lange dagen. En dat is voor, voor kennis is dat al zo. Laat staan als iemand gewoon uh, zo'n wedstrijd gaat kijken. Dan, dan kost het je bijna twaalf uur om alles te volgen. Mm. Uh, en het gaat om de hoogtepunten. Hoe zou je het aantrekkelijker kunnen krijgen? Ja, ik denk door het, door het programma korter te maken. En uh, dat is bij een WK best wel lastig. Maar uh, in je uitzending zou je alleen kunnen de, de hoogtepunten, dus de finales, uh, uit kunnen zenden. Ja, op, op die manier kun je het voor de kijker behapbaarder maken. Uh, dat denk krijgen. ik wel, Ja, ja. ja. Rob, jij behoorde in de jaren 80. je gaf het al even aan... Uh, tot de absolute wereldtop op de 800 meter. Op jonge leeftijd, heel jonge leeftijd, brak je door met een nationale titel. En toen werd je direct gezien als een potentiële topper. En dat is in geluid samen te vatten. Hij weet van niets. De Tom 1982 gaat naar 800 meter loper Rob Druppers. <applaus> als jij nog twee jaar zo doorwerkt, dan ben je de beste. Denk je dat ook? Nou, ik hoop het. Ja. Misschien kunnen we je dan wel verwelkomen als sportman. Ja, daar is deze prijs geloof ik ook voor. De... Aanmoediging, ja, ja, dat is juist. We hebben gehoord dat je ontzettend graag een fototoestel wilde hebben. Dat ja. hebben we dus gewoon aangeschaft. Kijk, hier is hij. Ja? ja. Ik, heel veel succes nog en ik hoop je terug te zien hier. Ja, de Tom Schreursprijs. Ja. Rob Druppers, ja, de Tom, ja. Aanmoedigingsprijs Het is natuurlijk. een aanmoedigingsprijs, ja. ja. En dat werd er al gezegd van... Uh, hopen dat je volgend jaar de ja. sportman van Nederland bent. Nou, en dat is. was ik ook. Dus ja, uh, jij kwam uh, gewoon heel, <laughs> heel erg in je afspraak. Ja. Ik, ik dacht even dat ik de stem van Mies Bouwman hoorde. Maar ja, het is een oud-kunstschaatster. Oud, oud ja, ja, ik kan me niet voorstellen dat ja. Mies Bouwman de, de, deze prijzen uitreikt. Nee, had wel nee. leuk geweest, maar was, was niet was wel zo. leuk. Ja. Nee, nee, nee. Maar wie was het, dacht jij, in de oud-sport... Die kunstrijdster, uh, kunst ik weet ben even niet... Jouwke Dijkstra? Nee. Joan. Ja. Oh, Joan Anappel. Ja, die was het. Oh, die ja. was het. Ja, en toen kreeg je de aanmoedigingsprijs, mm -hmm. een camera. Ja, was toen een fototoestel, ja. Ja, een fototoestelletje. Heb je die nog, die camera? Nee, nee, nee. nee. nee. Ah. Zeg, euh, nou ja, ze hadden het goed gezien. Je gaf het al aan, een jaar later werd je sportman van het jaar. Zullen we daar zo meteen uh, uitgebreid uh, over doorpraten? Want uh, dat, dat is natuurlijk wel een, een heel, uh, heel bijzonder moment. Hm. Wat gebeurt er met een atleet die een aanmoedigingsprijs uh, krijgt? Want behalve dat jij die belofte inlost, uh, legt dat een druk op je schouders? Of denk je, nou ja, ik ga gewoon door, want ik, ik ben aan het groeien en ik word steeds beter? Nou, druk eigenlijk niet. Ik, ik was in dat jaar. Uh, stond ik derde op de wereldranglijst bij de, ja. bij de senioren. Dus uh, het was al een fantastisch jaar. En het was eigenlijk uh, een beetje slag om op de taart. Ja, En wanneer uh, merkte jij bij jouzelf. Ik ben een goede. Nou, überhaupt een goede loper. En zeker op de 800 meter. Op welk moment uh, voel je dat? Nou ja, ik, ik had het Nederlands record gelopen en ik wilde graag op een, op een grote meeting in, in Duitsland uh, aan de start uh, verschijnen. Omdat daar de hele wereldtop zou lopen. En uh, ik mocht daar niet uh, starten, omdat uh, ze kende mij niet Dus ze wilden me eigenlijk in de B-loop laten starten. Omdat iemand uh, uitviel in die race, uh, mocht ik als nog lopen. Dat uh, was in Koblenz. En uh, uh, de eerste nummers, nummer 6 uh, van de wereldranglijst deden daar mee. En ik won die race. Dus vanaf dat moment was ik eigenlijk. Uh, was ik bekend zeg ja, ja. maar. En moet je er dan veel voor laten ook? Uh, als je zo jong bent. Uh, wat, misschien wel uitgaan en uh, andere leuke, ja. leuke dingen deslevens. Nou ja, ik, ik zie dat niet als iets te voorlaten. Maar dat doe je dus uh, niet. Nee. Ik bedoel, je bent alleen maar met je sport bezig. Al vanaf jonge leeftijd. En uh, zeker atletiek moet je heel veel reizen over de hele wereld. Ja. En uh, ja, dat is alleen maar leuk. Dus ik, ik heb niet het gevoel dat ik iets gemist heb. Nee. Maar zat dat bij jullie in de familie dat uh, atletiek uh, een gedoe? Hardlopen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, eigenlijk, niet. Nee, nee. We eigenlijk een voetbalfamilie. En uh, ja, het, het zag er wel naar uit dat ik heel hard kon lopen. En ik heb een keer aan een uh, atletiekwedstrijdje meegedaan. En die won ik. En daar uh, ben ik mee door ah. blijven gaan. Ja. Nou ja, als je voetballer had, je, had je er misschien financieel meer uit kunnen halen ja, natuurlijk. Ja, daar had ik er iets anders voor gestaan denk ik, maar <laughs> ik, ik mag niet klagen. Hoor. Nee, natuurlijk niet. Je hebt een prachtige atletiekloopbaan. Uh, Rob, wij vragen onze gasten altijd naar een, een momentje uit de week over het nieuws. Wat is dat bij jou? Ja, bij mij is dat toch wel uh, het hele dopinggebeuren in West-Duitsland geweest. Dat heb ik met extra aandacht gevolgd... Uh, ja, ook toch wel omdat je, omdat je schrikt. En uh, ik ben op die wereldkampioenschap zelf tweede geworden achter een West-Duitse. Oh. En ik heb eigenlijk nooit gedacht dat daar iets bijzonders gebeurd is. Maar dan ga je er toch wel met extra aandacht volgen. De Duitse sportwereld is opgeschrikt door onthullingen over doping in West-Duitsland. De Zuid-Duitse Zeitung publiceerde een nog niet openbaar gemaakt wetenschappelijk onderzoek naar stimulerende middelen. Die werden volop gebruikt in West-Duitsland. Er kan zelfs worden gesproken van systematisch dopinggebruik. Zo klonk dat. Uh, Heb jij het, wie was jouw Duitse tegen? Weet je nog hoe was? Dat was Willy, uh, Willy? Lulbeck, ja. Ja. ja. ja, het vreemde toen was ja. dat ik eigenlijk. Uh, uh, tot die wereldkampioenschappen nooit van hem verloren had. En uh, op die wedstrijd wel. En dan denk je, ja weet je hij heeft, alles valt bij elkaar. Hij heeft de vorm van de dag. Ja. En uh, hij is ook direct naar de wereldkampioenschappen gestopt met de uh, atletiek. Dus uh, ik heb hem nooit meer gesproken. Nee. En jij verdenkt hem er nu ernstig van dat hij uh, nee, uh, gedrogeerd hoor. was? Nee, nee, nee. nee. Ja, ik weet niet of dat ooit hm. nog naar buiten komt, maar... Uh, Kijk, nu dat dit naar buiten komt, is het voor mij wel uh, prettig om te weten of dat op een uh, natuurlijke manier gegaan nou is ja. of niet. Maar hiervoor, voordat dit bekend werd, heb ik er eigenlijk nooit uh, verder twijfel bij gehad. Ja, nou ja, er schijnt een lijst te bestaan van, uh, van al die mensen. Hè, die zijn uh, keurig uh, gerubriceerd uh, per dag nou ja, van sport. Dus wie weet, uh, heb, ben... je, heb je met terugwerkende kracht recht op gehouden? Nou, ja, ik ben wel benieuwd naar die lijst natuurlijk. Ja, ja, Daar ben ja. ik heel eerlijk in. Ja, maar stoort het je dat het uh, of denk je van, Het is in feite ook 30 jaar geleden. Uh, nou, het als, iemand, als iemand door dopinggebruik van mij gewonnen zou hebben in welke wedstrijd dan ook, dan stoort mij dat wel. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ja, dan moet je of de berichten afwachten of op nader onderzoek uh, uitgaan. Hè? Ja, ik wacht al Vind 30 jaar. Ik wacht al ja. 30 jaar, dus ik kan al wel even wachten. Ja, Joop Alberda, goeiemiddag. Goedemiddag. Joop Albeda in Moskou uh, bij de wereldkampioenschap uh, atletiek. Want hij is de technische uh, directeur van de atletiekunie. Uh, ja, je hoort net het verhaal van Rob Druppers. Is dat nog uh, iets waar de KNU achter, achterheen zou moeten gaan? Uh, over, uh, over die dopingkwestie die nu uit Duitsland, West-Duitsland uh, voorheen opborrelt? Nou ja, kijk, daar, daar waar we uh, pressie uit zouden moeten oefenen om uh, iets te corrigeren. Denk ik dat hij dat als atletiekunie. ...en Rob Druppers gemeenschappelijk moet doen. Uh, ik denk dat het nu in handen is van Wada... Uh, ...die als overkoepelende uiteindelijk gewoon een strafmaat gaat uh, bepalen. Ja. En het is natuurlijk ook heel erg bepalend van wat een atleet... ...die het betroffen heeft, hoe die daar persoonlijk in staat. Ja, het is wel interessant natuurlijk voor Rob... ...om, om dat eens te laten uitvissen hè? via de officiële kanalen. Joop, maar waar we jou voor bellen, dat is over, uh, over de anti-homo-wet uh, van, uh, van Rusland, van, uh, van Poetin-CS. Er is veel kritiek in Nederland op, uh, op die Russische wetgeving... en die ook van toepassing is volgend jaar bij de Winterspelen van uh, Sochi. Waar uh, staat de, de KNU? Uh, nou, wij, wij hebben een vrij uh, duidelijk standpunt aan. We vinden dat uh, sport nou juist het enige domein is waar... Het talent, het uitgangspunt is en mensen elkaar kunnen uh, met elkaar meten, ongeacht, huidskleur, religie, mm. seksuele <lacht> en, en het tweede punt wat wij heel helder hebben, uh, eventuele boycott is altijd een resultante op het moment dat de dialoog verloren is. Uh, dus wij kiezen mm. voor een, een standpunt waarin we uh, gaan we informeren wat er precies gebeurt. Dat laten we ook gewoon aan het IOC, want uh, het ligt nu heel duidelijk als het ware op een IOC-niveau. Dat natuurlijk nu tijdens de atletiek uh, wereldkampioenschappen dezelfde wetten van kracht zijn. Ja. Maar het, ja, het IOC heeft bij mond van Jacques Rogge de voorzitter om opheldering gevraagd aan uh, ja. de Russische behörden. Uh, wordt uh, wordt uh, het standpunt van het IOC wat dat betreft uh, voor Nederland uh, maatgevend ter zake? Nee. Nou, ik, ik, ik weet dat niet. Uh, dat is ja, eigenlijk een vraag die je beter kunt stellen aan Maurits Hendricks. Uh, NOC. Uh, ja. André Bolhuis van het NOC en de ZF, Die bepalen wat er met uh, Sochi en de politiek richting mm. Sochi gebeurt. In dit geval met de wereldkampjes en is het eigenlijk gisteren en eergisteren is het pas echt naar buiten gekomen. Ja. Sebastian Co. heeft de vragen gesteld. Er uh, is uitwisseling van informatie geweest tussen IOC-leden en uh, de Russische uh, sportminister, denk ik, uh, Vitaly Mutko. En wat daaruit komt, wat de interpretatie van de wet is en wat dat praktisch betekent voor, uh, voor de toekomstige wereldkampioenschappen en voor de Olympische Spelen. Dat is wat ons betreft nu nog een beetje onderhouden. Ja, want de KNVB vraagt voetballers kom uit de kast, uh, laat zien wie je bent en dan nemen wij het ook voor je op als je belaagd wordt. Belaagd tussen aanhalingstekens. Ja. Is, dat, uh, is dat een policy die de, de Atletiek Unie ook zou moeten volgen of, of speelt het helemaal niet bij, bij jullie? Volgens ogenblik speelt het niet. Uh, zeker niet bij sporters die uh, midden in een, uh, in een wereldkampioenschap ja. zitten. Maar ook juist dat eerste uitgangspunt. Talent is het uitgangspunt. En wij strijden op alle niveaus. Ja. Onge ongeacht uh, religie, huidskleur en uh, seksuele ja. geaardheid. Dat blijft het uitgangspunt. Dat speelt dus heel vaak niet. Bij voetbal is er nu uh, een propaganda om dat te doen. En, ik denk dat je, en dan heb je het over consequenties. Je kijkt naar... Alles wat wij in wetgeving in andere landen niet goed vonden... heeft altijd de dialoog en er juist wel naartoe gaan. meer opgeleverd dan uh, een land isoleren met wetgeving en dan maar hopen dat het beter wordt. Ja, maar ja, je moet ook niet hopen dat een individuele sporter... in de problemen komt straks in Sochi... op basis van Russische wetgeving die wij hier niet accepteren. Nee, maar dat, daarin uh, moeten we wel... het standpunt denk ik, nee, nee, dat we gewoon echt naar de totaalwereld kijken... En, ja. Er zijn in heel veel werelden andere wetten dan in Nederland uh, uh, toegepast worden. En in grote kampioenschappen zijn uh, wetgevers ook uitermate en terug, uh, terughoudend om dat soort wetten toe te gaan, gaan passen. Als ze we weten dat de internationale gemeenschap curieus op gaat reageren. Ja. President Obama heeft zich ook al helder uitgelaten in die richting. Dus ik denk dat de toon wat dat betreft wel gezet is. En dat de dialoog altijd beter is. En uh, ik verwijs me naar de pingpong de diplomatie van de Amerika Amerikanen ja. naar China... uiteindelijk hebben de Olympische Spelen ook in China... Uh, een opening naar de wereld veroorzaakt... die af en toe weer teruggedraaid wordt... maar die uiteindelijk altijd meer opening zal geven... voor de wereldbevolking dan, ja. uh, dan het afsluiten. Ik ja. hey, dank je wel, Joop Albeda. En veel uh, genoegen ook uh, bij het kijken nu... denk ik naar onder andere Eko Sint-Nicolaas. Ja, hij ja. heeft net 5,20 meter overwonnen in zijn tweede sprong. En dat was de eerste aanvangshoogte. Dat betekent dat hij toch nog een hele goede vorm heeft. Oké, okay, wat ik hoorde dat hij tiende stond. Uh, maar dat hij nu dan misschien wat gaat opschuiven. De goede richting. Hij gaat zeker wat opschuiven. Maar de, de, het of het discuswerpen was uh, niet helemaal conform nou ja. uh, de verwachtingen. En dus moet hij nu een inhaalrace doen op zijn favoriete onderdeel. Goed, ik dank je wel uh, Joop Albeda voor deze uh, bijdrage aan... Uh, de persenbinnen van uh, Max. Ja, Rob, uh, je hoort het, Rob. De zijn er homo's in de Atletiek, denk jij? Jawel. Ja, jawel. Ja. Maar in de Atletiek, ik heb het nooit als item ervaren daar. Nee, het, het, is, speelt, het, is, heeft... het speelt daar niet. Bedoel. Het gek is, ja, het hangt denk ik van de sport af. Hè? Of ja, ik denk een... het voetbal. Ik heb natuurlijk ook heel lang in de betaalde voetbal gewerkt. En ja. dat is toch wat meer macho-cultuur. Ook... nooit een homo gezien, hè, bij Utrecht? Het is nee. mij nooit opgevallen. Nee. en Die zullen er misschien best geweest zijn. Ja, maar, ja. maar het, het wordt wel weer een heel item, hè? Je ziet uh, ja. wat, uh, de, de, ja, Obama en onze minister Timmermans van buitenlandse zaken, iedereen uh, buigt tot nu over elkaar heen. Ja, ik vind het wel jammer. Ik, ik weet gewoon als sport dat je er op, uh, op zo'n moment bij een WK of Olympische Spelen absoluut niet meer bezig bent. Nee. Je bent alleen maar bezig met uh, de prestatie die je moet leveren en uh, het gaat langs je heen. Ja, dan leidt het je niet af, ook uh, als, je, als je als topsporter bezig bent voor te bereiden op spelen... en je weet dat dit soort dingen er uh, in de rand omheen cirkelen. Nee, als je goede topsporter bent, dan focus je Is op je prestatie een, ja. en dan sluit je van alles af. Want laten we zeggen, jouw uh, generatie 1980, de Spelen van uh, Moskou die ja. uh, geboycott werden door het Westen... en die van 1984 weer in Los Angeles door het Oosten... Ja. Dus er is altijd wel gedonder. Ja, er is, is altijd gedonder, gedonder geweest. En eigenlijk de wereldkampioenschappen waar ik dan zilver haalde... was eigenlijk het eerste internationaal atletiek toernooi... waar alle landen aanwezig waren. Ja. Dus, oké. Okay. We vragen uh, natuurlijk ook onze gast... Had ik jou? Uh, het nieuws hebben we al gedaan. Nou, we moeten naar nou onze vriend uh, van, uh, van de brief we vragen altijd aan iemand om eventjes uh, de gast die te gast is een uur lang op de perstribune uh, van een relief uh, te voorzien. En dan hopen we dat we bij iemand uitkomen die, uh, die hem uh, goed kent. Hier hebben we de brief deze week. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Rob, we hebben elkaar een tijd niet gezien, uh, dus ook niet gesproken... Uh, als ik uh, aan je terugdenk, dan denk ik aan een geweldig atleet. Een geweldige 800-meterloper. Met uh, hoge benen, lange benen, mooie pas. En natuurlijk het wereldkampioenschap in 1983 uh, in Helsinki. De eerste wereldkampioenschap atletiek. En daar was hij opeens, die druppers. En die haalde ook nog een keer de finale. En die haalde ook nog een keer zilver. We hebben het er later nog wel eens over gehad. Toen je ook nog uh, looptrainer was bij FC Utrecht. En we elkaar nog wel eens tegenkwamen. Maar het is leuk om. Uh, 30 jaar na datum, dat realiseer ik me nu pas, om nog even aan terug te denken. Ik hoop dat het hartstikke goed met je gaat. Ik heb geen idee wat je op dit moment doet... maar dat zal je de luisteraars ongetwijfeld straks vertellen. Met vriendelijke groeten, Jack van Gelder. Collega Jack van Gelder van, uh, van Sport. Ja, nou, eerste reactie, uh, Rob. Ja, wat ik bij uh, uh, Jack gelijk herinner is, is zijn commentaar bij mijn race. Dat, is echt, uh, dat was echt... Uh... Een geweldig commentaar en dat is, uh, nog heel lang heb ik dat uh, teruggehoord. Ja. Omdat het eigenlijk uh, uh, ja, redelijk onverwacht was en uh, hij ging echt uh, ook compleet uit zijn dak. Nou, dan moeten we het ook uh, eventjes uh, beluisteren hoe, hoe bijzonder dat was voor jou en wat we er nu uh, in gaan horen. Wij loopt nog steeds Elliot, Daar achter maar Druppers redt het niet. Druppers redt het absoluut niet. Die komt op een vijfde of zesde of misschien zevende plaats. maar de strijd aan. Daar komt Kroes. Maar daar komt Willy Woebek. Willy Boelbeck gaat heel hard. Druk straf, die hard gaat, wint die brons. Bron, brons, bron, bron, bron, Zilver, zilver, we hebben zilver, we hebben zilver. Ah! We hebben een zilveren medaille voor Holland. Ja, nou. Ja, Willy Woebek hebben we net ja. besproken. De mogelijk gedrogeerde Duitser. En dan ga je van brons naar zilver. Het was, was heel spannend natuurlijk. Ja, het was, was heel spannend. Het was een, een race waar heel hard gelopen, heel hard gelopen werd. En uh, ja, ik had in het begin uh, wilde ik eigenlijk niet uh, in dat geweld mee. Want ik wist dat, uh, dat men ontzettend snel de eerste ronde wilde lopen. En we hadden natuurlijk al twee races uh, gehad, uh, series, finale. Dus uh, ja, ik heb wat langer gewacht. Misschien niet zo lang gewacht. Maar uh, op dat moment voelde dat goed. En ik, ik vertrouwde wel op een goede eindsprint. Ja, maar je hoort Jack die, die denkt, nou ja, brons is dan toch het uiterste haalbare. Dat, dat neemt hij visueel uh, waar. Wat is ja. er dan gebeurd dat je alsnog toch daar overheen ging? Ja, omdat ik me uh, in het begin van de race iets ingehouden uh, heb, uh, had ik toch uh, ja, een hele goede heindsprint. En ja. op een gegeven moment dan zie je dat je inloopt op de nummer 2. Ja, en dan, en dan kan je er ook overheen. Ja, wat heb je uh, voor zo'n prestatie die je al op zeer jonge leeftijd uh, verrichten moeten laten? moeten doen en laten. Ja, wat heel veel uh, jonge topsporters doen. En dat is gewoon uh, hard trainen, goede focus... en alleen maar uh, met je sport bezig zijn. Ja. En, dan, uh... en voldoende talent hebben we natuurlijk. Ja, en dan maar hopen dat je niet... Ja, voldoende talent. Ja. ja. ja en waar komt dat vandaan? Van de niet niet vanuit de ja. oudergelijke familie, uh, heb je net aangegeven? Dat was... Nee, maar dat, dat, dat, dat, is, dat krijg je mee. Ja. En uh, op een of andere manier... Uh, ik, heb, ik heb ook in... Uh, nou, mijn carrière als trainer heel veel talent gezien... maar die dan toch niet de mentaliteit hebben. Dus het is een combinatie van beide. Ja. En dat kan je brengen tot, tot uh, topprestaties. Dus alleen maar met die discipline erbij bij dat talent ga je het redden? Ja, dan maak je grote ja. kansen om het te redden, ja. Ja. Zeg maar, uh, jij had de pech dat je nogal eens blessures uh, had... die je tot uh, onderbreking van de carrière noopte. En je ja. bent zelfs moeten stoppen omdat je uh, zo Aha. lang uh, geblesseerd was. Hè? Heb jij achteraf het gevoel, er had vast nog meer in kunnen zitten? Ja, nee, ik heb jammer genoeg na die WK die lijn niet echt uh, door kunnen trekken. Uh, omdat ik uh, in het jaar van de Olympische Spelen waar ik favoriet was in Los Angeles uh, geblesseerd raakte. Een week voor de Olympische Spelen. Uh, dat, en is dat, wel... ja, dat is zuur natuurlijk. Dat is heel zuur ja. Ja. Uh, ja. En daar heb ik met ups en downs nog wel goede prestaties geleverd. de uh, Europees kampioen en een wereldrecord ja. gelopen. Maar het is niet meer uh, doorgezet in de lijn van de eerste drie jaar. En dat is wel jammer. En ik ben op mijn 29e al moeten stoppen vanwege... Uh, toch te ernstige blessures. Ja, wat ben je toen gaan doen? Vaak hoor je van sporters zeggen, ja. dan is er een groot zwart gat. Nee, geen groot zwart nee. gat. Nee, Ik ben uh, een, eigenlijk vrij snel bij FSUTAG gaan werken als loopconditietrainer. Dat heb ik 16 jaar gedaan. Uh, met veel plezier. En uh, ja, Daarna ben ik uh, als zelfstandige loopconditietrainer ja. verder gegaan. En train ik heel veel topsporters. En ik heb een eigen bedrijf. Met, uh, wat alles te maken heeft met een hardlopen. Hardloopspeciaalzaak. Uh, organiseren van evenementen. Ja. En dat doe ik nu ook weer een aantal jaren. Ja, maar even in volgorde. Je hebt heel lang dus bij Utrecht gezeten. Ja. zei zeiden 16 jaar. Ja. En toch, daar ging het mis hè, uiteindelijk. Ja, nou, dat is een beetje inherent aan het voetbal. Je hebt op een gegeven moment te maken met, met financiële problemen binnen, binnen FC Utrecht. Nou, dat heb ik allemaal wel doorstaan. Maar dan krijg je ook te maken met, met steeds wisselende trainers, voorzitters en sponsors. Ja, en het is uh, uiteindelijk gebeurd dat wij met de hele staf ontslagen zijn toen bij SUTAC, toen het even wat minder ging. En uh, ja, ja dat, dat, dat, dat hoort een beetje bij het voetbal, dat ja. gebeurt steeds vaker. Ja, je zegt nadrukkelijk, het hoort bij het voetbal. Dus het is, het is bijna, in, in, in alle andere sporten gebeurt het niet, maar voetbal. dat Voetbal is, is dat, wel, wel, dat, kan dat zomaar, ja. ja. ja. En als ze morgen bellen, wat doe je dan? Nou ja, er zijn heel veel clubs die mij gewild hebben, oh. uh, na mijn ontslag. Maar ik, ik heb voor mezelf het besluit genomen om, uh, om niet meer fulltime in het voetbal werkzaam te zijn. Omdat ik, uh, ja, ik moeilijk kan leven met het feit dat je zomaar op straat gezet wordt. Uh. Ja. Dus voor jou geen, uh, geen voetbal meer? Geen voetbal nou ja, niet, niet meer fulltime. Niet. Ik, nee. ik, ik, ik train nog wel voetballers. En ik zal misschien in de toekomst nog wel wat doen met voetballers. Maar niet meer als fulltime job. Nee. De tweede helft is begonnen in Rotterdam, Feyenoord Twente. Met een uh, in ieder geval voor de kijker aantrekkelijke stand, Ronald. Ja, het is 1-1 na 50 minuten. Net als eigenlijk in de eerste helft moet het ook in de tweede helft nog een beetje op gang komen. Zo uh, is Feyenoord wat voorzichtig. Nadat het eigenlijk ook wel voorzichtig en angstig werd nadat uh, het op 1-0 kwam via Graziano Pelle. Daar heeft Twente optimaal van geprofiteerd via een doelpunt van Ebisidio. En nu is het voorzichtigheid troef aan beide kanten. lange bal van Mulder, doorgekopt door Pelle, niet tot bij Immers. Maar door Koppers, ook weer niet heel voldoende verwerkt. Waardoor Feyenoord nu op de helft van Twente aan de rechterkant via Van Delen mag ingooien. Een op 15 over de middenlijn doet hij in de voeten van Schaken. Die dan aanneemt maar niet voor voortgang kan zorgen. Twente kan weer niet uitverdedigen waardoor Van Delen weer in balbezit komt. Nu in de as van het veld Filena verplaatst ze snel naar Bruno Martins Indi Tegen Willem Dank vandaag weer als linksbackspeler bij Feyenoord. Zijn voorzet zeilt over alles en iedereen heen. Komt bij de tweede paal bijna op het hoofd van Ruben Schaken. Maar niet helemaal. En dus kan Twente er nu uit. Er zijn wat Feyenoorders voor de bal. Als er snel is, kan hij daarvan profiteren. Hij is snel, ook in het behandelen van de bal. Maar de paas op Quincy Promes aan de rechterkant zeld. aan de Twente aanvaller voorbij. Daardoor Feyenoord weer mag ingooien. Via Bruno Martens in die aan de linkerkant. voor de dugout waar Ronald Koeman zit. Die toch met de enige regelmaat uit die dugout komt om zijn helftal sturing te geven. De Vrij. Balletje aan de voet. Druk zetten van Twente. bal gaat nu naar Matthijsen. Halfwege de helft nog altijd van de Rotterdammers. Maar weer de lange bal spelen richting Pelle. Dat is dan toch altijd wel makkelijk. Als je niet heel lekker in je vel zit probeer je dat maar eens. En dan vanuit Pelle gaan voetballen. Dat lukt nu niet. Twente neemt weer over. Maar Twente doet dat ook slecht. Een lange bal van achteruit van de Promes is weer makkelijk een prooi voor Matthijssen. En dan mag Feyenoord het weer proberen met Filena. Steken nu op Graziano Pelle. Ja, wel steken richting het strafschopgebied. Maar uiteindelijk zit, Feyenoord, of zit Twente daar weer tussen. Levert de bal weer in bij Feyenoord. Dat dus hier op dit stuk van de perstribune. Gilles van der Wart zit 50 meter verderop aan mijn linkerkant samen met Peter Houtman. Ja, en wij kijken naar diezelfde wedstrijd dus. Uh, Peter Houtman, we hadden het in de eerste helft over Pelle scoort met het hoofd. Dat deed jij ook vaak. Hè? Jij bent drie keer uitgekomen voor Feyenoord. De tweede keer scoorde je in één seizoen, 30 jaar geleden, 30 doelpunten. En je zei, 15 met het hoofd en 15 met je voet. Dat heb ik me laten vertellen. Ja, iemand had dat weer... Ik, zo, zo erg studeer ik er nooit op. Maar die had het dus nagezocht. En toen bleek ik inderdaad, volgens zijn zeggen: uh, 15 met hoofd, 15 met... Uh, nou ja, mooie afwisseling toch? 50-50. Jij was een kopspecialist. Je was er heel goed in. Kon je daarop trainen en gebeurt dat nu minder? Want je ziet het minder vaak. Ja, het is minder echt een, een uh, specialiteit uh, tegenwoordig. Maar uh, ja, het is daardoor misschien juist wel weer meer een specialiteit. Een, een exclusiviteit geworden. Want je ziet het inderdaad niet zoveel meer. Maar het is toch wel lekker als je het beheerst hoor. Overigens, ja, kijken we kijken gelijk verder. Hè? Ja. Mogelijkheid van Feyenoord. Het spelletje moeten we blijven ja, volgen. Je, je blijft nerveus, maar ze spelen nu de goede kant op. Hè, richting het doel. Uh, richt, richting uh, de, de, de vaste... Het... Fanatieke zijde, ja. Fanatieke zijde, ja. ja. Maar uh, in jouw tijd was het ook al zo. Maar jij bent heel erg druk met Feyenoord tegenwoordig. Maar je zit ook nog in de politiek. Waar haal je de tijd vandaan? Ja, ik ben inderdaad weinig thuis. In de gemeentepolitiek in Spijkenissen? Ja, onder andere. Uh, ja, daar ben ik ook raadslid uh, sinds een aantal jaren. En ja, de partij, ik... hoe heet die? Uh, ONS, onafhankelijk Nieuw Spijkenissen. Een jonge, jonge ploeg, maar wel de grootste in Spijkenissen. En ja, uh, met name toen ik uh, mijn verhuizing aan het regelen was. Ik ging uh, van Rotterdam naar Spijkenissen verhuizen. Ja, dan kreeg men snel te horen en vroeg men of ik daar uh, misschien interesse had. Nou, ik. Ik zei eerlijk, ik ambieer het eerlijk gezegd niet, jo, loop eens een paar keer mee. Nou, dat heb ik gedaan en je leert wel een hoop, moet ik zeggen. Inmiddels loop ik er alweer een paar jaar in mee. En, oh, even oppassen. Goede redding van Mulder tussendoor. Dat doe ik even voor mijn collega Ronald van der Geer. Goede redding van Mulder na die inzet. Maar, eh, ja, om lang verhaal kort te maken, ik kreeg zoveel... Eh, men vroeg mij of ik eh, lijstduwer wilde worden. Ik kreeg dusdanig veel stemmen. Dat ik ja eigenlijk geval meer gekozen werd. Wat zit er in je pakket? Nou, ik heb geen specifieke uh, positie daarin. Het is begrijpelijk dat ik natuurlijk veel op representatief gebied doe. Uh, maar ik probeer ook dingetjes op te lossen. Ik ben bij wel vrijwel elke fractievergadering en raadsvergadering aanwezig. Leer ontzettend veel van. Ik heb gelukkig. Oh. Dat is een corner, hè? Ja, ja dat die ging er ook bijna in. Ja. <laughs> uh, nee, gelukkig ook wat een aantal zaken ook van mensen op kunnen lossen. Dat doe je toch wel. Ja, ook vaak vrij anoniem. Maar het is wel leuk dat je daardoor vooruitgang ziet. Alleen ja, met deze huidige uh, tijdperiode, bezuiniging, bezuinigen, valt allemaal niet mee hoor. Maar goed, het is weer een hele ervaringrijke. Ja. We praten ook over voetbal. Uh, we zitten in de Kuip. Uh, internationaal, uh, Vitesse en FC Utrecht uh, we hebben minder gepresteerd. Ja, liggen we er al was. uit. Ja. Wat verwacht je van dit Feyenoord? Ja, weet je wat het is? Zoals veel trainers met name ook uh, een probleem hebben met het feit... dat je de hele maand uh, nog niet weet waar je aan toe bent in verband met die, uh, die transferwindow. Is het natuurlijk vervelend dat je nog niet echt een team kunt samenstellen waarvan je van tevoren weet. Nou, hier kan ik even mee vooruit. Ook hier is het nog afwachten, want het kan alle kanten en de, ja, niet zo opportunistisch als de voetballerij. Er kunnen dus nog transfers gaan plaatsvinden. Maar normaal gesproken als Fijn het deze selectie bij elkaar houdt. Dan ga je ervan uit. Ze zijn weer wat rijper geworden. Oh, ik moet nu trouwens uh, even de wissel gaan aankondigen. We nemen dit nog even mee als het kan. Peter is voorbereid en krijgt wat door. Wat zie je gebeuren, Peter? Hij gaat nu wel... Oeh, hij legt op de stip. Jeetje. Oeh. Gaan we naar Ronald van der Veer? Ja, rode Ja, penalty voor uh, FC Twente komt eraan. Het is Van Delen die uh, de overtreding maakt. Ik dacht dat ja, dan gaat hij eraf ook Van Delen. Tijdens zijn uh, debuutwedstrijd in Feyenoord 1, maakt hij dus een overtreding ontneemt hij dus een speler van FC Twente een kans om te scoren, een scoringskans dus, dat is die kleine Ghanese middenvelder Shadrach Egan, die komt daar in het strafschopgebied, wordt naar de grond gewerkt door Van Delen, tenminste ik ga ervan uit dat het Van Delen was, en dus gaat de bal volgens Liesveld terecht op 11 meter Feyenoord is nog druk aan het protesteren, het zal dus nog wel even duren voordat die penalty genomen wordt de bal komt eigenlijk in een soort van niemandsland terecht, er lopen twee spelers ...op af. Het is Tadic die de paas verstuurt. Via Martens Indi. krijgt hij een wat raar effect mee. Ja, dan uh, maakt hij ja, niet echt een hele zware overtreding. Maar er is contact, zou je kunnen zeggen. Uh, de Ganees had kunnen scoren Ja, en dan uh, moet de Van Delen er dus af. En gaat Tadic er nu achter staan. Achter die bal op uh, 11 meter van Erwin Mulder. na bijna een uur spelen. En kan, uh, terwijl de regen nu met bakken naar beneden komt... ...in uh, Rotterdam-Zuid, kan hij 10-2-1 zetten. En dat uh, doet hij met een stiftje. Dat doet hij mooi... En zo komt Twente dus op een 2-1-voorsprong en staat Feyenoord met 10. Het is nummer 10 van FC Twente, Dusan Tadis, die via een penalty... FC er op voorsprong en 1-2. Ja, zo, zo klinkt dat vanuit uh, de Kuip in Rotterdam. Stadion speaker Peter Houtman zo in gesprek met uh, Jules van der Wart... onze vliegende keep en dan weer gelijk aan het werk aankondigen dat Twente via Tadic strafschop op 2-1 voorkomt in Rotterdam. Rob Druppers, ben je een voetballiefhebber? Uh, ja, want je hebt gewerkt wel. dus 16 jaar bij Utrecht. Ja, ja? ja ik ben echt een voetballiefhebber. Ja. Uh, ja. Heb je een speciale club of valt dat mee? Nee, ja, nee kijk, Utrecht blijf je altijd volgen natuurlijk. Ja. Maar uh, ik kijk met veel plezier naar uh, veel wedstrijden. Ja. Uh, ik heb voorkennis, want je zei net tegen mij... die atletiek van televisie is Leon de Haan. Wist jij dat dat een uh, jongen was die uit de atletiek komt? Dat wist ik niet. Nee, dat is ook ja. een 800 meter loper. En die heeft nog een jaar met mij samen getraind. Ja. Dus uh, ja, dat is eigenlijk een, een leeftijdsgenootje. En uh, ja, ook dezelfde afstanden lopen. Ja, en hij, hij rolt dan de journalistiek in uh, blijkbaar. Ja, hij is toen onder zijn hoede genomen door Theo Rijtsma. Eigenlijk wel uh, een van de kennissen uh, van de atletiek. Ja. En die heeft hem uh, opgeleid... Uh, om Top. dit te gaan doen. Ja, ja wat leuk. Zij, het vorige uur was Karel Huubrechts hier, eh, sportcommentator, eh, heel lang, vele jaren. En verslaggever, we eh, zeggen, een soort matchmeester, Tom enzovoort. Eh, in één mm -hmm. persoon, hè, maar dan eh, vanuit eh, België. Hoe belangrijk is, is een goed verslaggever voor jouw tak eh, van sport? Eh, ik neem aan dat je Theo maar bijvoorbeeld echt een heel bekwame verslaggever vond. Nou, het moeilijke van van atletiek is dat het heel veel onderdelen zijn. En die allemaal hun, hun eigen techniek, techniek hebben. En eigen wow. uh, goede atleten. Dus om dat allemaal uit elkaar te houden en iets ervan af te weten. Ja, dan moet je toch wel wat langer meelopen. Ja. Of uit de atletiek zelf komen. En dus dat is best wel, ik denk voor een sportverslaggever. Voor een sportverslag een heel, moeilijke, heel moeilijke sport om te verslaan. Ja, het is lastig als je, als je, laten we zeggen, niet uit die sport voortkomt. En je op zich, kijkt op de radio, kun je altijd zeggen... Eh, ik zie wel wie ervoor ligt en dat, mm. dat is dan blijkbaar de winnaar. En ja. dat is op zich niet zo heel moeilijk... als het niet eh, too close to call is op de finish. Maar eh, analyserend, eh, hoe, hoe komt de verslaggever dan eh, aan jou? Eh, nou ja, bijvoorbeeld aan, aan de kennis om alles te vertellen... over de 800 meter als jij bezig bent? Ja, ik denk dat hij veel wedstrijden moet zien. Veel wedstrijden moet verslaan, zich inlezen, inleven... Uh, de, de grote Grand Prix meetings uh, allemaal volgen om gewoon meer te weten over deze sport. Oh ja. En kijk, en er zijn ook nog heel veel regels, zoals voor het speerwerpen, hoogspringen. kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen. Die best wel heel, heel veranderlijk zijn. Ja, ja. En het is heel moeilijk om daar heel veel van af te weten. Ja, je hebt ook de technische kant, maar als je de te, al die technische sporten, zoals je die nou net noemt. Maar ja, die, hard, die, die hardloop, de, de, de loopnummers, ja, daarvan kun je zien. Maar wat is, waar, waar zou ik bij jou specifiek als verslaggever op hebben moeten letten. als ik verslag deed op tv uh, en de kijkers wilden bijpraten over jouw verrichtingen? Ja, ik denk als, als verslaggever dat het, dat het handig is om te weten waar jouw kwaliteiten liggen. En om uh, um te kunnen zien of je nog kans maakt in een race. Ja. Uh, ik was bijvoorbeeld uh, wel iemand met een behoorlijke eindsprint. Dus uh, je kan als journalist er wel op vertrouwen dat als het er goed uitzag... dat je, er in, die, uh, dat je in die laatste 200 meter nog een rol van betekenis kon spelen. Ja. En dat, zo heeft iedere atleet zijn eigen kwaliteit. Was dat je. wel een strijdplan van jou? Of was dat uh, gewoon jouw way of life bij die 800 meter? Vrijwel nou, dat... altijd voor dus? Nou, dat was een van mijn kwaliteiten. Ja? En ik, ik kon al heel vroeg, uh, heel, uh, vroeg gaan sprinter. Uh, en daarnaast vond ik het altijd wel prettig als er, als er een hoog tempo werd gelopen. Ja, en nu begeleid je jonge talenten. Ja. Hebben wij die in Nederland? Ja, vind ik wel. Ja? Ik, ik Twee jaar geleden een artikel gelezen dat ze er niet meer waren. Van uh, iemand van de Atletiek Unie. En ik geef natuurlijk trainingen in heel veel sport. En ik zie heel veel in potentie kinderen die aanleg hebben om heel hard te lopen. Alleen, ja, hoe krijg je ze zover dat ze ook hard gaan lopen? En dat ze op hard lopen gaan en alles voor over hebben. En dat is iets waar ik nu de laatste anderhalf jaar mee bezig ben. Ja, want je hebt een eigen academie ja. uh, opgericht. de Rob Druppers uh, Running Academy. Ja. Ja, ja. Wij, ik ben anderhalf jaar, twee jaar geleden daarmee gestart. En we hebben nu uh, ongeveer zo'n 60 hmm. kinderen. Uh, en er zitten, zitten uh, talenten bij. En of je over tien jaar er nog zijn, ja. dat is de vraag. Maar we gaan er wel uh, alles aan doen. Nou, daar wil ik straks uh, heel graag nog even wat meer over uh, van, je, van je weten. Nu de, de Tune-Toppers. Uh, Tune-Toppers. De verhalen achter de mooiste radio- en tv-tunes. Ja, elke week een componist, centraal. Uh, en ja, nog lang niet alle grote namen hebben we voorbij kunnen laten komen. Maar ja, vandaag de laatste aflevering. Eén iemand mocht in ieder geval op dit moment niet ontbreken in de serie. Ook al is hij helaas niet meer onder ons. Joop Stokkermans. Een eerbetoon aan de man achter vele herkenningsmelodieën van omroepen en kinderseries. Maar voor hij in de lichte muziek terecht kwam, had hij al een glansrijke carrière als klassiek pianist. Blijkt uit dit stukje Polygoonjournaal. Onder leiding van dirigent Nico Hermans werd onder andere uitgevoerd het eerste pianoconcert in G-Klein van Mendelssohn... met als solist de jonge pianist Joop Stokkermans. Ik kan me nog wel herinneren dat ik een concours, aan een concours heb deelgenomen... in, in Zwitserland, in Geneve. En uh, ik eindigde als eerste in die, in die ronde en ik mocht dus door. En op dat moment dacht ik, dit is niet mijn wereld. Ik ging mee in de stroom van me, mijn ouders en mijn leraren. Die zeiden allemaal, ja, je, hebt, je hebt een groot talent, je moet door. dacht ik, nee, dit is toch niet wat ik wil. ik Weet nog dat ik les had van professor Hendrik Andriesen. En die zei, Joppie, als jij lichte muziek gaat spelen, zou ik maar een schaalnaam nemen. Want dat kan niet, dat, dat combineert niet. En ik dacht, toen ik twintig was, en waarom niet? Welkom in Je kan soms met een, uh, een compositie uh, weken lopen. Dat je niet elke minuut van de dag uh, eraan werkt. Maar je draagt het met je mee, als het ware. Hè. Je bent er, soms word ik midden in de nacht wakker. En dan heb ik een idee. Schrijf ik op. Ik heb uh, en notenpapier uh, in de buurt van, van mijn bed. En dan schrijf ik het op. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen? Maar een liedje of een compositie in het algemeen kan je ontzettend dwars zitten. Ik realiseer me dat ik dan eh, thuis gewoon toch vrij moeilijk ben. Gewoon tijdens het eten afwezig, er niet bij. Eh, omdat je dan toch onderhuids bezig bent met je, met je werk. Mijn vader is een dood. Het is echt, het is heus, het is raar, maar waar. Een dieta tovenaar. Het is raar, het is raar, het is raar. En ik denk dat je in je onderbewustzijn loopt die muziek door. Je hebt een gegeven voor jezelf. Je denkt, ja, hoe moet ik het kneden, hoe moet ik het maken? Dan doe ik dit en alles staat stil. En. Ik heb bijvoorbeeld de, de tune van het programma Q&Q &Q in de auto geschreven. Ik reed langs de weg en ik dacht, dit is de inval. En dan ga je er thuis mee verder. Lalalalalala, lalalala, het, is, het is vaak heel moeilijk om een bepaald karakter in muziek te vertalen. Maar het kan wel. En dat is nou, daar wil ik helemaal niet ingewikkeld over doen. Want dat is gewoon, dat is gewoon mijn vak. Uitzendingen op Nederland 1 worden voortgezet door de NCHV. Dames en heren, ook van ons een goedemiddag. Kijk, het zijn maar uh, 20 seconden. Ik heb ook versies gemaakt van 10 seconden. En dan moet je dus in 10 seconden toch een karakterschets geven van wat de NCHV is. En dat is vreselijk moeilijk. Toot, toot, boy, boy, en pepkie, pepkie en kokkie. Hopla, eruit. Allebei opstaan, hasje hey, rappie, cocky en peppy. Opstaan, luie je peppy. Toe, boy, boy, peppie en cocky. Zoals je een legpuzzel maakt, peppy zo moet er een stuk inpassen in het muziekje. wat logisch een geheel gaat vormen. En probeer dat maar eens te maken. Die stapt Barba, Mama, baba Benno, baba Bella, baba baba bezoek bij een serie voor mijn kleinkinderen. Nijntje, Nijntje, ja, dan dat, Nijntje, Ja, als ik Nijntje componeer, dan denk ik toch altijd wel aan mijn kleinkinderen. Kijk hoe die dat zouden vinden. En... Ik speel ook wel eens dingen voor, van dit is een nieuw liedje uit, uh, uit Nijntje. En dan kijk ik toch even naar de reactie. En dat is hartstikke leuk. Zo'n verhaal moet je ook verkopen. Je moet ook een directeur duidelijk kunnen maken van een bedrijf die een opdracht geeft. Uh, hoe zoiets gaat klinken. Want die komt dan aan met een synthesizer of een eenvoudige piano. Maar hoe vertel je iemand nou hoe dat georchestreerd gaat klinken? Op een gegeven moment weet ik het zeker van dit is het wat ik kan leveren. En dan kan ik me daar niet meer van losmaken. Joop, Stokkermans cover story. Als u nog een tunesboek wilt winnen, even naar de website gaan... en vertellen van welk tv-programma dit de tune was gemaakt door Joop Stokkermans.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 Rob Druppers, zilver WK83 op de WK Atletiek, 800 meter. Nu de Rob Druppers Running Academy. Hoe komt het talent bij jou? Nou, op dit moment eigenlijk heel makkelijk, want uh, nou, we hebben zo'n goede naam opgebouwd... in korte tijd, dat uh, mensen zich uh, zelf aanmelden. Dus ja. of ouders sturen mij een mail, een bericht. En? Uh, of kinderen zelf. Um, die laten we dan een aantal keren meetrainen. En dan als het uh, talenten zijn, dan uh, blijven ze bij ons. En hoe lang blijft een talent? Ja, een talent blijft tot, uh, totdat hij uh, de volwassen leeftijd bereikt en, uh, en uh, ja, dan presteert. En dat ja. is uit, uiteindelijk het doel. En hoeveel mensen heb jij in beheer? Er zitten nu 60 atleten. Werkelijk? Ja. En wie van die 60 gaat de top halen, denk jij? Nou, als ze de tweede top halen, ben ik heel tevreden. Is dat zo? Ja. En de Atlantieke nu ook, neem ik aan. Want dat, dat zijn dan wel uh, echt de toppers. Ja, dat moeten wel echt de toppers worden. Ja, en praat je dan nou vooral over loopnummers of ook over die technische? Alleen loopnummers. Nee, ja. ik doe alleen maar mensen die 5800 meter en langer willen lopen. Ja, ja, ja, ja. Dus je hoopt op nieuwe druppers. Uh, ja, in dat, de is dat is uiteindelijk het doel. Ja, wanneer, wanneer zien we die, denk je? Nou ja, dat zal binnen nu een tien jaar moeten zijn. Niet op de volgende Olympische Spelen? Nee, dat is nog te vroeg. Okay. Want wanneer ben je talentje? 10, 15 jaar? Ja, ik heb ze vanaf ja. acht jaar, dus oh, ja, uh, dat okay. duurt wel even. Dank dat je hier was, Rob Druppers. Dag Meer gedaan. over Moskou, de EK-atletiek, de WK-atletiek bij de Lijn... en het voetbal natuurlijk. Een fijne zondag. Hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Een goedemorgen. Goedemorgen. Bent u in uw leven? U leeft al 95 of 96 jaar op deze hardbol, bent u wel eens op de radio geweest? Nee, nog nooit. Nog nooit. Nou, dan, dan kunt u het nog mooi even afvinken. Ja, maar die muziek van jou weet niks. <laughs> de Tribune is een programma van Max. Ligt u al lekker in de hangmat? Weer of geen weer?